Het is lente op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Avond luisteraars je luistert naar uh, Allewa Radio en uh, we hebben hier Jacco. Uh, Goeie avond Jacco. Goedenavond Goedavond is Goedenavond. Dus vandaag uh, is het um, uh, zaterdag 25 maart 2017 en um, ja dus vandaag uh, uh, zijn ze, hebben ze alles schoongemaakt, de jeugd en zo. Worden gestimuleerd om Nederland schoon te maken en te houden. Dus uh, oké, okay, het liedje wat je hoorde. En nou is ze eindelijk afgelopen. Dat is uh, Dektonic met Minimize Me. En uh, is mijn featuring Daniel Davis. Allemaal vrij. dus dan weten jullie dat ook weer. Uh, ja, uh, hou Nederland Schoon of zo heet die actie of zoiets. Nederland schoon. Dat was vandaag, hè? Ja, Ja, klopt. dat is één keer per jaar. Zo rond, uh, ja, rond de ene laatste zaterdag van nee de laatste zaterdag van maart of zo. Ja, want volgende week is het 1 april geloof ik, als het goed is. Ja, de klok gaat vanavond één uur terug, hè? Nee, vooruit. Vooruit, oh ja, sorry. Ja. <laughs> dus om drie uur, nee om twee uur wordt het drie uur, dus dat betekent dat hij niet om eh, de zon opkomt om zeven uur, maar om acht uur zeg maar, of half acht of zo. Nee, half acht gaat de zon op. Dus een uur eh, wintertijd gaat de uur, klok weer een uur terug, dan heb je een extra uurtje, dus nou ben je een uurtje kwijt. Mm -hmm. Dan moet je niet doodgaan in de zomertijd, want dan ben je een uur van je leven kwijt. Ja, onzin natuurlijk, maar want de tijd verandert zelf natuurlijk niet. Dan hebben ze een petitie gehouden om de zomertijd af te schaffen. Nou heb ik ook een voorstel. houd die zomertijd, maar dan het hele jaar door. Dan hoef je ook de klok niet te verzetten. En dan is het in de winter tot half zes licht in plaats van half vijf. Ja. Alleen ja, het wordt dan wel een uurtje later licht. Maar dat is in Zweden. moet je juist in Zweden en in Noorwegen gaan. Dan is de hele winter donker. Dus dan hoor je de mensen ook niet klagen. Want er schijnt dat er heel veel doden vallen met die uh, wisseling van de zomer naar wintertijd en andersom. Het is wel zo, maar uh, dat, uh, uh, zeker uh, in, in, in Noorwegen en Zweden en dan zeker daar een beetje bovenin. Dat, daar, uh, dat varieert het nog heel erg waar je zit... hoeveel uur daglicht je krijgt in de winter. Ja, dat klopt. Maar als je daar, daar bovenin zit... daar krijgen ze echt maar heel weinig daglicht. Daar is het zelfmoordgetal uh, uh, wel heel hoog. Ja, dat, uh, hoe het? ja, hoe noordelijker, hoe donkerder het... Uh, hoe, hoe kor, korter licht je hebt. Maar als je helemaal in het noorden zit... zit je de hele winter in het donker. Maar ja, ik snap niet dat mensen dan niet naar het zuiden gaan verhuizen. Want ik ken iemand die heeft in Noor uh, Zweden gewoond... En een beetje in de meer uh, ja, in het zuiden en dat begint in de, de donkerste dagen zeg maar zo rond 21 december dan gaat de zon op om 10 uur s ochtends en die gaat om twee drie uur s middags weer onder of zo mm -hmm. en uh, ja en dan kom in het noorden dus de hele winter donker dus ja ik zou zeggen ga dan in het zuiden wonen lijkt me want ja Noorwe of, uh, Zweden en Noorwegen zijn enorm groot. Nou, ik geloof dat in Noorwegen iets van 4, 5 miljoen mensen wonen. Dat is op zich heel weinig voor zo'n enorm uitgestrekt gebied. Alleen, het is uh, ja, nogal grillig, hè. veel bergen en uh, veel Ik zou er wel willen wonen. Ja, ik weet het niet. Het is wel mooi, maar of ik zou willen wonen, weet ik niet. Want ja, zomers, uh, je hebt hele korte zomers daar, hè. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben meer een zomaar mens, dus uh, laat mij maar, maar lekker in Nederland zitten wat dat betreft. Ik zou dat ja, best eens op het, vak uh... vakantie willen, dat wel, maar wonen, mm -hmm. nee. Je had het net over die, uh, die schoonmaakactie. Mm -hmm. uh, zaal en schoonmaken is, uh, is, is best wel een groot probleem. Weet je, weet je wat ik apart vind? Um, ik, ik zwerf regelmatig over de Veluwe. En dan ga ik ook wel eens naar gebieden waar of, ja, of, maar heel weinig mensen komen. Maar, hè, waar je heel, daar kom je nog maar op een uur wandelen, kom je maar één persoon tegen of zo. Eén ding wat mij heel erg opvalt is dat hoe ver je ook van de gebaande paderen afgaat, zeg maar... Hoe ver je ook het bos ingaat of hoe ver je de heide oploopt... Je ziet altijd wel blikjes liggen, of zakjes of dingetjes, of afval, wat voor soort dan ook. Zakjes chips of boterhamzakjes of zo. Dat vind, dat vind, vind ik zo, zo apart. Er zijn dus mensen die lopen, dus in een schitterend bos of mooi op de heide. en die lopen daar wat te drinken of te eten. en die nemen dus niet de moeite om dat gewoon in de zak te doen of in een tasje te doen. Nee, die flikkeren het van zich af. Ja, dat is gewoon gemakzucht, hè. Ik vraag me af hoe dat in het hoofd werkt. Ja, weet je, dat is gewoon gemakzucht. En er staan bij al die bankjes staan prullenbakken. Dat is in Scheveningen en zo, in de duinen daar. Hebben ze bij elke bankje wat je daar hebt, eh, daar heb je, heb je altijd een prullenbak. Dus een kleine moeite. Ik merk het zelf ook op mijn werk, hoor. Ik zie wel eens mensen dat ze gewoon expres zien ze, dat je aan het schoonmaken bent. Dus voor de luisteraars thuis, ik ben dus uh, werkzaam bij dienst-totsbeheer in Den Haag als straatveger. En uh, ja, het is niet alleen maar knijpen en vegen. We uh, je ook op machines en zo. Er uh, wordt in de winter gestrooid, uh, al die dingen meer. Dus uh, er komt meer bij kijken dan alleen maar een bezempje heen en weer zwabberen over de vloer. Maar, maar goed, ik zie vaak mensen, sommigen doen het expres, en dan zien ze en dan gooien ze het gewoon achter zich. Maar ik denk dat ik het dan opruim, want dan, ja, als je dat doet, dan vind ik het alleen maar leuk. Hè? Oh. Maar ik zeg het, er zijn ook mensen die gewoon eh, niet bewust doen, maar gewoon ja, gemakzucht gaan denken. Ja, dag, ik ga niet voor die tien meter lopen hoor, dag, ik pleur het wel niet. Het wordt toch opgeruimd, zo wordt er dan geredeneerd. Ja, maar zo zit het niet in elkaar. Want je kan wel een boete krijgen, zelfs voor een peuk weggooien. Daar kan je zelfs een bekeuring voor krijgen. Alleen, ze doen het niet zo snel. Ja, of jij moet. Je ziet, een, het, hier uh... bijvoorbeeld, ja? je ziet het hier bijvoorbeeld heel erg. Omdat je hebt hier door de bossen heb je speciale mountainbike routes lopen. Je mag geen mountainbiken. En die, veel van die mountainbikers die een beetje fanatiek zijn, die uh, hebben dan van die gelletjes bij, je, weet je wel? Zo'n flaconnetje met zo'n mondtuitje en dan kun je erin knijpen en uitzuigen en dan krijg je energie van. Weet je wel, van die gels zijn dat meestal een fruitoplossing of zo. Uh, dan zie je echt van die mountainbike die bezaaid zijn met die zakjes. Want dan is het van uh, hup open, pff, pap, weet je wel? Mm. En dan gooi wat er en dan denk ik bij mij: jongen, jongen, jongen. Dan mag je in het bos mountainbiken. Dan krijg je een stukje bos. En dan ga je er zo mee aan. Nou, dan zou ik gewoon zeggen: ga maar betalen. Ik zou zeggen: als je wil wandelen, oké. Okay. Maar ga je aan mountainbiken, ga je betalen gewoon. Anders mag je er gewoon niet rijden. Nou, je hebt wel dat je hier een vignette moet hebben. Maar ja, dat is niet nou, te controleren. Dat is niet te controleren. heeft het niet. Nee, oké, okay, maar kijk. Je mag tegenwoordig, geloof ik, ook zelfs de paden niet meer af, toch? In de Veluwe? Nee, inderdaad. Je mag zeker de paarden niet meer af. En dat af, vind nee. ik ergens wel terecht. Kijk, vroeger mocht het wel, maar ja, omdat mensen die gaan uh, foto's maken van dieren. En uh, ja, en sommige mensen doen het helemaal verkeerd. Die willen ze er dicht mogelijk op. Die nemen geen telelens of zo. En uh, ja, die beesten schrikken ervan. Ja, die hebben het, die hebben het uiteindelijk verknald. Want dat zijn geen ja. professionals. Want professionals die, er die houden er rekening mee. En er zijn genoeg uh, kant-en-klare uitkijkpunten waar, waar je rustig ja, kan ja. staan en je foto's kan maken zonder dat de dieren daar last van hebben. Ja, precies. Dus, maar, ja, maar, mensen zijn eigenwijs, hè? In Leidschendam, bij de Vlietlanden, daar heb je ook zo'n vogelgebied. Het is een, een, een recreatie-annex natuurpark. En dan je, heb je zo'n vogelspot uh, unit. Dan heb je zo'n uh, pad die loopt dan door de hoge riet heen. Als de vogels uh, natuurlijk de mensen niet kunnen zien. En dan heb je zo'n huisje met van die kijkgaten. En dan zitten mensen dan ja, foto's te maken. En uh, ja, soms zie je daar hele vreemde dingen op de grond die, die daar niet thuis horen. Ik zal mm -hmm. nu niet zeggen wat het is. Mm -hmm. Maar uh, dan denk ik, ja, wat moet je daar nou in zo'n ding, uh, weet je? Of ze ja. kliederen de boel onder met veel stiften en alles. Maar dat nou, gebeurt meestal in de... de avonturen hoor, of, of s'nachts denk ik, maar overdag zitten vogelaars. Of ze kijken alleen door zo'n uh, kijker, of uh, ze zijn foto's aan het maken. Maar uh, ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die er geen reet verstand van hebben en die gaan maar hard zitten praten. En, uh, ja. Dat gebeurt. Uh, ja, dat geloof Bij, best. ik best. Ik ga regelmatig naar een uitkijkpunt toe waar je wilde zwijnen en herten uh, kunt zien. En dan hebben we regelmatig meegemaakt, want dat is een hele hoge schutting met gewoon een paar kijkgaten erin. Mm -hmm. Maar dan hebben we dus regelmatig gemaakt dat wij daar, uh, dat, daar zaten er echt vier, drie, vier fotografen staan we daar. En staan echt muisstil, zwijgend gewoon foto's te maken. Hè? Onderling praten we al niet. Hè? Of heel zachtjes, fluisterend zeg maar. En elkaar wijzen van kijk, daar staat er een. Maar er wordt praktisch niet gepraat. En, en, dan, en dan komt er, ja, ik moet het maar even zo noemen, maar dan komt er zo'n zo tokie aan, weet ja. je wel, die slaat, die, die slaat ten eerste de deuren van de auto keihard dicht en dan nog even met dat alarm van pjup weet je wel. Mm -hmm. Nou, dan, dan kijk, als er al wat stond dan nog, die kijkt dan op en die gaat dan al richting de bosrand lopen. En dan, komen ze bij, en dan komen ze bijvoorbeeld bij de dinges. En dan, uh, toen ook waren twee van die, van die kletswijven. Waren dan. En die gaan uitgebreid staan kleppen wat ze de hele week allemaal gedaan hebben. En die fotograaf die stond dan. Kijk, hou oh, de bek toch dicht dan. Maar je weet toch waar je staat hier? Ja. Je, bent, je bent hier niet alleen. Nou, ik, ik vind, uh, weet je. Ja, ik ben misschien een rare. Maar ik zou gewoon zeggen. Mensen die uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, ik zal bijna geneigd zijn om een heel groot hek eromheen te bouwen. En uh, ga maar betalen voor de intree. Voor de mensen die daar wonen, zeg maar. Uh, dat ja. hebben uh, ja, bijvoorbeeld een heel klein bedrag of zo. Dat ze voor een uh, 50 cent erin mogen. En mensen die niet uit Apeldoorn en omstreken komen, of uit Elspet of waar dan ook. Die gaan lekker een tientje betalen. Alle toeristen. Iedereen. Nou ja, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld uh, het park de Hoge Veluwe. Daar heb je bijna een, een wildgarantie. garantie. Hè? Daar krijg je gegarandeerd wild te zien. Hmm. Daar betaalt iedereen, ja, waar je ook vandaan komt... of je in nou de hoek woont of aan de andere kant van Nederland... betaal je 4 euro om de rente mogen. Nou, Dat vind ik nog vallen 4 euro. Dat vind ik nog netjes. Zo. Maar het, het, grootste, het grootste probleem op het moment... En dat, dat zie ik over de hele Veluwe, want ik zit op Twitter... En op Twitter heb je kun je zo'n lijst volgen... en daar zitten alle boswachters in. Mm -hmm. Dus dan kun ja, je alle tweets van de, van de boswachters... Zou, zou ik die Twitter van jou ook op mijn Facebook... Uh, of op mijn Facebook... Ja, op dat mag natuurlijk. Op, op mijn website plaatsen, op de radio-website. Dan ga ik voor jou een pagina maken. Dan kan Is goed. Je, dan kan ik al die filmpjes die jou zeg maar, via YouTube maakt. Ik, uh, ik heb net weer een... Uh, een dan kan uh, ik dat plaatsen en dan kunnen mensen dat gewoon zien... Ik heb De... vandaag, net weer een, een, een, een uurtje geleden, heb ik weer een Gmail-account en een YouTube-account aangemaakt, want mijn oude moest weg. Ja. Copyright-probleem. Ja, oké. Okay. Als bullshit was Nou, het. ik zal je vertellen, ik was mijn uh, harde, externe harde schijf, uh, afstoffen, zeg, zeg maar, die heb ik graag drie jaar niet meer gebruikt. De laatste keer was in 2013, geloof ik. Die zie, vond ik ineens allemaal oude radioopnames van, uh, leuk. van Ridder Radio. Leuk. Het, vanaf 2005 tot 2013 heb ik zeven opnames van Guus. Leuk. En van Bubbels, Dirk-Jan Toerop. Die stond er nog op. Te, en, uh, en ik goh, wat leuk. Toen heb ik ze allemaal op archive geplaatst, alle zeven. Want die kan je achter elkaar plaatsen. Hè. Dan heb je een spelertje met zeven uh, tracks die je kan achter elkaar kan afspelen. Mm -hmm. En die heb ik in de... Een be uh, privé uh, berichtenbox van Guus gestuurd. Ik heb het expres zelf niet gedeeld. En ik denk, ja, het is allemaal leuk, maar uh, het, is, uh, ja, het, het is van Willem de Ridder en uh, die Operator. Eigenlijk is Operator de eigenaar. En aan hen maar bepalen of ze het een keer weer, wat ze daarmee doen. Ik ga dat niet zelf delen op mijn website of op mijn Facebook. Want eh, dat moeten hun eh, maar zelf eh, bepalen. Weet je wel, ik bedoel, ik ga niet eh, iemand, eh, zeg maar, ja, hoe zal ik het zeggen? Eh, het kaas van de brood, eh, hoe noemen nee. ze dat? Dus ik vind, eh, ja, ik zal, misschien als hij eens een keertje, want het, het komt zelden voor, maar als Guus een keer niet kan uitzenden, dan zou hij zo'n oud programma erop kunnen knallen voor twee uurtjes. Ja. En dat is leuk, en dan hoor je, je tour op uh, spelen. Nou, je weet, die man is er uh, twee of drie jaar geleden overleden toen. Oh. En uh, nou, dat was echt een aanwinst hoor, met dat programma. Want uh, hij was altijd vrolijk, hij speelde gitaar dan ook. Ik weet niet of je hem wel eens gezien hebt op een filmpje of zo. Ja. We, ja ze, uh, een hartstikke joviale man was dat. En uh, iedereen mocht hem graag. En uh, hij was ja, een is. graag geziene gast. Misschien kan ik straks zo als ik wat van hem heb, misschien eens een keer wat van hem draaien. Ja. Uh, ik heb op dit moment op deze computer heb ik het er niet op staan, maar de volgende keer ga ik eens wat van hem draaien. Maar ik ga eens oh, een muziekje... even, ja. ja, even, ja. Even, terug, even terug te komen waar ik mee bezig was om dat even af te maken. Hmm. Terug, qua afvaldumping is het grootste probleem dat we dit, op dit moment op de Veluwe hebben, omdat je op de Veluwe natuurlijk vele afgelegen plekken hebben waar weinig mensen komen. Ja. Weet uh, je, weet je uh, waar... dumpingen van, uh, van ecstasy-laboratoria. Waar... Ja, maar weet je waar het nog veel erger is in Limburg en Brabant? Omdat ze daar aan de grens zitten van België. Mm. Daar is het nog veel erger. En, het probleem uh, is: alles gaat daar kapot wat ze dumpen. Ja, want het is puur gif natuurlijk. Nou, ja. ik, ik vind uh, die gasten mogen ze voor mij 30, 40 jaar gevangenisstraf geven. Echt waar, dat, dat meen staat... ik serieus. Ja, en er staat praktisch niks op. Weet je wat het is? Nou, mag de, de wiet. Uh, daar doen ze dan niet zo moeilijk meer over. Maar dadelijk zeggen ze. Je mag gewoon heroïne kopen bij de apotheek. Of weet ik veel wat. Misschien is dat beter. En, uh, nou ja. We, uh, uh, uh, uh, uh, ja. Uh, pff, ik weet het allemaal niet. Uh, ik vind het. Uh, dat. Uh, uh, uh, uh, ja, ik weet het niet hoor. Kijk, dat ze die wiet vrijgeven, oké. Okay. Dat vind ik prima. Maar. Waar is het eind? Want kijk, als iedereen zo'n heroïne kan kopen voor heel weinig geld, dan heb je kans dat kinderen... Er zijn ook kinderen van 12 jaar die, uh, die van dat lachgas uh, inademen via ja. een ballonnetje. Van 12 jaar, heen, dat is al niet normaal ja, meer. voor ballonnen. En wie betalen dat, de gezondheidszorg? Wie betalen dat? Wij, hè? Maar Wij ik, moeten zal, betalen zal voor ik, hen. Zal ik jou eens wat vertellen over de eventuele uh, legale biedteltjes straks? Let op, hè. Je hoorde het voor het eerst op Aloha Radio, hoor. Mm. Er zijn al... Uh, er is al een universiteit op dit moment in Nederland. Die heeft al hele velden met mm. wiet. Zijn ze al aan het bezig in kassen met experimenteren. Mm. Wat ik voorspel, is dat als straks de wietteelt officieel legaal wordt, dat een groot bedrijf Zoals, noem eens wat, uh, Nestlé, Unilever. Ja hoor. Die stapt daar, stap daarin. Ja, dat denk ik ook wel. Want ja. Unilever, die, let maar op, die stapt daarin. En dan mag jij inderdaad. Met... Ja, want Hak is bijvoorbeeld een Unilever-merk. Mhm. Mm en de Unilever heeft dus al, al die kasten in het Westland, he, die, van, van hun leveranciers. En zo'n groot bedrijf als Unilever, die gaat daar instappen in die legale retail. Nou, die gaat denk, daar kilometers dat, aan de Dat, dat denk ik ook, en dan krijg je niet alleen hun. Ik krijg maar, dan krijg je standaard. krijgen, dan gaat dat, dat euh, hoe heet die, die ene stichting, ook wel, ik weet je, al die zaden, al die uh, patenten op zaden en planten. Mm -hmm. um, Monseo was dat ja. Oh, dan gaan ze dat uh, uh, al die uh, cannabisplanten allemaal uh, patenten opkopen. Dus al die kleine boertjes die kweken, die, uh, die, uh, nou, die, hebben, die geef ik nog geen drie jaar. En dan gaan uh, die Monceo uh, of Hak of hoe heet die? Uh, Unilever of andere bedrijven, die gaan er op die markt in spelen. En uh, wat ja. Denk ik? En inderdaad, wat jij daar zegt, dan is het weer van uh, de grootkapitalisten. Kijk, ik ben geen communist, hè? hou me te ik, uh, <lacht> Nee, Maar die ik, grote ik, bedrijven, die stappen daarin en die nemen de. Maar die multinationals, uh, kijk, het moet lekker in handen van klein en middenbedrijf blijven. Ja, maar dat denken onze overheid anders over. Ja, maar dat, uh, deze VVD, die, in, die er, uh, weer, weer in het kabinet komt, want dat is wel zeker. Ze hebben wel zelfs met GroenLinks, daar zal ik het straks nog even over hebben. Um, nou, die VVD die is alleen. Die, die, vroeger waren ze voor de kleine middenstander en voor het middenbedrijf. midden- en kleinbedrijf. Voor nee, het groot geld. De VVD die is voor het grote geld. Hè? Al die multinationals. Maar die maken al die boeren kapot. Ze maken de kleine bedrijven kapot. De ZZP'ers maken ze kapot. En dat moeten we als je niet kijkt hebben. Bedrijven als, als kapitaal. En dan zeggen voorstanders wel ze van: ja, maar die grote bedrijven die scheppen banen, in mijn neus. Nee, ze worden uitgebuit. Weet je wie banen creëert? De midden- en kleinbedrijven, daar moet je het van hebben. Die grote, die moeten lekker allemaal weg hier uit Europa. Die ja, grote bedrijven, die zetten de boeren zo onder druk... dat ze de ja. melkprijs, melkprijs moeten bedingen die onder, onder het kosten. En, en dan mee. zeggen ze gewoon, en als je dat niet doet... nou oké, okay, ja, dan, dan, dan vijf, kopen ja. we niks meer van je. Want zo ja, werkt het ja. gewoon. Je hebt gewoon geen keuze in de, maar, ja. En de Nederlandse overheid die gaat gewoon bij de legale biertelt... gewoon een vergunning... dan kun je een vergunning aanvragen voor een legale teelt. Maar die vergunning die staat zo vol met allerlei arbo-regels... en hygiëne en netheid en iso-normen en zo. Daar kan er gewoon mens nooit dan vol. Doen, maar ja. een groot bedrijf wel. Dus dat... Albert Heijn ook. Hè? Dat, Albert Heijn die steekt overal die ahold concernen Dat is, dat is zeg maar de moedermaatschappij van, A van Albert Heijn. Die eh, Bolkom is ook van hun. En eh, ja, ze, ze verkopen zelfs al vuurkorven bij Bolkom. Voor in de yes, tuin. Ik alles. Nou, lekker zegt Ik zie al dat al je buren zo'n vuurkorf hebben. Dan, dan ga je om van de rook. Dan mag je al niet roken. Maar dan mag je wel de, de rook van, van je buurman inademen. die een vuurtje in de tuin zit te stoken of zo. Dat schiet allemaal niet op. Die barbecues ook. Ik vind het prima als je in buitengebied zit. maar niet in, in een stad. Ik vind dat moeten ze lekker verbieden. Ja, je ziet ze beeld gewoon op het balkon doen, maar het stinkt de hele Ja, de hele Ik weet het, maar ik ga een keer uh, wat uh, in de politiek eens een keer wat uh, wakker schudden hier in De Want uh, het is niet dat het altijd gebeurt, maar uh, joh, is, uh, ik vind het, uh, dat kan niet in een stad. Kijk, een buitengebied vind ik wat anders. Weet je, als je zeg maar zoveel, uh, zeg maar 100 meter van je buren zit, dat, dan vind ik het nog een ander verhaal. Maar als je naast elkaar of op elkaar of, of, of weet ik veel, of beneden elkaar woont, dan ken je toch geen fikkie tuiken. Ik ken er zelfs eentje, een buren, ze woonden daarna niet meer. Die hielden zelfs kippen op het balkon. Nou, dan heb je toch bij mij een gaartje in je hoofd hoor, sorry. Ja. En elke ochtend hoor je vier uur kukkeleku. En -ku -ku. ja, zelfs overdag hè, hoor je die aan. Nou, gelukkig wonen ze er niet meer. <coughs> Verder heb je geen last van ons hoor. Maar ik bedoel, nou jongens, je zit toch niet in een boerderij, jongens? Wat is dit allemaal? Ja, mensen doen gek dingen. Maar ze we lopen wel tussen saai, uh, staat te blaffen. Weet je, waar we, we, we, we gaat het over? Tjo, maar jongen, maar ja, goed. Dus? <laughs> Gaan we een liedje draaien? Dat wordt de um, Renaissance Man. Little Glass Man. Ja, dat is heel mooi, hè, maar jongens. Ja, kijk, daar komt-ie. De uh, little class man met de renaissance man. Oké, okay, uh, Jacco. Ja, GroenLinks gaat waarschijnlijk meedoen in het kabinet. Hè? Ze zijn aan het onderhandelen. En of we daar blij mee moeten wezen? Ik weet het niet, hoor. Nederland wordt een DDR-staat. Ja... Belangrijk politiek nieuws. Ja, oh. heb je dat nou niet gehoord? Nee. Dat is chockerend. Oh, ja. Uh, namelijk, de twee katten van Wilders, Snoetje en Pluisje, ja. hebben een eigen Twitter-account gekregen. Oh, ja? Tjonge, jonge, jonge, dat is zo groot nieuws. Dat is toch wel... Uh, een Twitter-account. Zeg, <laughs> zeg nou zelf. Zeg naar ja. zelf. Ja, nou jongens. Ja. Kijk dat die, die, die team van de dierenpartij dat nou nog doet, kan ik me nog wel voorstellen. Maar dat Wilders, twee katten, een Twitter-account geven. Wat willen ze daarmee zeggen dan? Om ze over te halen om Gert Wilders te steunen. dat is het charme oh. Een ja, en weet je wat het is? Kijk, die, die, die, de GroenLinks. Hè. Ik ben er niet zo blij mee, weet je? Een fascistisch zootje. Weet je, ik vind... Nou, daar waren er dus iets van... 10, 20 demonstranten, geloof ik, op het Malieveld, wat ik gelezen heb. Die, die vonden dat de, de stemmen herteld moesten worden, dit en dat. Ja, jongens, ze hebben gewoon... Kijk, ze hebben al twintig zetels gehaald. Ze zijn de tweede partij. Nou ja, oké, okay, ze willen niet met ze regeren. Oké, okay, de UL hebben ze een nog groter poetsgebakken in 1977. Want die won met 55 zetels, de Partij van de Arbeid. En die kon ook niet mee regeren, omdat het CDA vertikte het. En toen zijn ze met de VVD verder gegaan. En dat vonden de UL niet zo leuk. Maar wel geen ander feitje. Het, ja. het feit dat een, een, een PVV aanhangersgroep dus een demonstratie uh, gaat organiseren op het Malieveld en er komen tien man, er komt tien man en een paard. Ja, dat, geeft, dat, dat geeft al aan hoe gemotiveerd de aanhanger van de PVV is. Ja, maar dat is hetzelfde met Pegelia ook. Ze dachten met 300 man te komen. Nou, dan kwamen er geloof ik een stuk of 40, 50. En waar komt dat door? Dat weet ik ook wel. Mensen, zijn, een bang. Een beetje... mensen zijn bang. Mensen zijn bang. nee, Een hele hoop mensen die lopen wel achter hun toetsenbord te schreeuwen op Facebook en Twitter. Met, heel stoer, met hele stoere verhalen van, ja, nou, we gaan dit land terugpakken. En we gaan dit en zo, en zo en zo. Maar als er dan verwacht wordt dat ze zelf met een dikke rijd van de bank komen. En een zak chips en, uh, aan de kant gooien en zelf wat gaan doen. Maar dat gaan ze niet doen. Nee. Uh, ze gaan niet gewoon op de bank zitten schreeuwen naar, uh, naar, naar Facebook en YouTube en Twitter en al die shit. Want daar zijn ze goed in. Maar, om ze, in maar ze gaan niet vervolgens in beweging komen om op daadwerkelijk dan iets te doen. Ik zeg niet dat ze dat moeten doen. Maar ik vind wel, als je een, als je een hele grote fan bent op het internet en je loopt hard te schreeuwen van een actie en dit en dat. Als er dan wat georganiseerd wordt, moet je ook gaan. Op. Ja, dat vind ik in principe ook wel, ja. Maar ja, weet je wat het is? Ik vind, kijk, uh, het is uh, niet mijn keuze, dit kabinet. Ook de PVV nee. niet, daar gaat het niet om. Nee, ik nee, ben ik ook geen van. Maar doen. ik bedoel, ze hebben eerlijk gewonnen. En ja, en als ze met GroenLinks willen, oké, okay, het is niet anders. Het is de wil van, uh, ja, er zijn heel veel VVD'ers helemaal niet blij mee, daar gaat het niet om. Maar ik vind GroenLinks gewoon veel te, ja, ik weet het niet, dogmatisch, zeg maar, weet je. Ja, dingen op, opdringen. Het is heel, eigenlijk is het een heel fout systeem, want de VVD die bepaalt nu wie ze erbij pakken waar ze ja, mee gaan want, regeren. Want die hebben gewonnen. Terwijl, wat je en... eigenlijk zou moeten doen is je hebt een rijtje van de vijf beste partijen, waar de één de bovenste heeft de meeste zetels gekregen en de onderste vijf hè, zo naar beneden. Dus het is gewoon een simpel. Er is geen vraag van wie je vat. Dan ga gewoon het rijtje af. Nou, VVD zit erbij. Nou, daarna, het Pvd, daarna het CDA zit erbij. PVV zit erbij. En daarna zit D66. Die gaan het gewoon doen. Klaar, of ze dat willen of niet. Maar dat is de wil van de kiezer. Dat is democratie. Ja, en uh, ja, uh, dan is ook nog een nieuwe partij. Uh, die ze dan, ja, twee zijn er, Denk en uh, Forum voor Democratie. Die is erbij gekomen. Nou ja, die, uh, ik vind die... Die wacht uh, op de achterbank gaan zitten. Ja, Forum voor Democratie is de kleinste fractie met twee zetels. Ik vind op zich, ik ben wel best wel met veel dingen met ze eens. Niet met alles. Maar uh, ik ben er niet mee eens dat ze de zorgverzekering... willen ze dan de eigen bijdrage wel verlagen, maar niet afschaffen. Uh, wat betreft... Uh, dat, dat, uh, dat werken tot 66 jaar. Tot 67 jaar willen ze verlagen naar 66. Maar dan zie ik het alweer erbij hangen, dan wordt het toch weer 67. Dus ja... Heb ik ook een, en ik weet niet wat ze, uh, ja, wat ze doen voor de mensen die het wat minder hebben. Mensen die zeg maar voor een minimumloonje moeten werken. Of mensen die, die, die ziek zijn, die afgekeurd zijn. Ik weet niet of ze daar ook voor opkomen. En daar zit ik een beetje mee. Voor de rest vind ik alles prima wat ze vinden. Zaken achter ze. Maar ik heb niet op ze gestemd. Dat sowieso niet ja, die partij waar ik op gestemd heb, heb ik vorige week al verteld. Die heeft het niet gered. Dat was Nieuwe wegen Lijst 15, met Jack Monarch. Die heeft het niet gered. Helaas, pindakaas, hadden oh, ze maar één zeteltje gehaald. Dan was Jaapje al dik tevreden. Maar goed, zo werkt democratie nou eenmaal. Dus... Uh, <laughs> Dierenpartij heeft een restzetel erbij. Vijf zetels hebben ze, geloof ik, nu. Ik zal nog even trouwens, ik heb nog wat opgezocht over uh, de zomertijd. Oh ja, zomertijd. Uh, ik zal dat even voor de luisteraars die dat, uh, die, die dat soort dingen boeien, zal ik even uh, dingen. De eerste persoon die sprak over de invoering van de zomertijd was de nieuw zeeland George Vernon Hudson-inwoner. Hij stelde voor om de klok toen in die tijd twee uur voor te zetten... en zo de tijd aan te passen aan het ritme van de mens. Dat was 1916. Uh, Duitsland ging daarmee akkoord. En omdat Duitsland ermee akkoord ging... ging Nederland en Engeland gingen daar ook mee akkoord. Dat was 1916. Was dat. Waarom bestaat de zomertijd... Uh, omdat de oorlog duur was, bedacht dus Duitsland een plan om kolen te besparen. Door de klok een uurtje vooruit te zetten, waren er minder kolen nodig om elektriciteit op te wekken. In 1946 werd de maatregel weer teruggedraaid, maar in 1977 zorgde een wereldwijde oliecrisis ervoor dat deze zomertijd opnieuw werd ingesteld. Ook was de reden toen weer een energiebesparing. Uit diverse onderzoeken blijkt, dat er naast die besparing nog andere voordelen zijn... de criminaliteit zou afnemen omdat het langer licht is... het aantal verkeersdoden zouden uh, meevallen... Om, ook omdat het dan langer licht is... en het zou toerisme bevorderen. De zomertijd is niet uh, wereldwijd. China en bijvoorbeeld Rusland en Australië... Um, doen niet mee. Uh, ja, er is van beide kanten heel veel kritiek. Van mensen die voor en mensen die tegen ja. zijn. Dus dat was even over de zomertijd. Nou, wat ik van de zomertijd vind... <coughs> kijk, als je de zomertijd afschaft... Kijk, je kan ook zeggen, we gaan de zomertijd afschaffen... Maar we laten de klok wel op de zomertijd het hele jaar staan. Dus ja. dat het gewoon een uur uh, uh, langer licht blijft. Dus dat betekent, dus je hoeft dan niet meer de klok terug te draaien. Die blijft gewoon staan op de zomertijd. Dan is het zwinters in plaats van half vijf pas half zes donker. Wat is het voordeel? Kijk, dan is het ochtends vroeg wel pas om half tien pas licht. Maar als je kijkt naar Scandinavië, daar begint de zon pas ook veel later op te komen. Zelfs vroeger of later in het jaar. En, en weet je wat het is? Kijk, in Suriname... Ik ken Surinamers die, die daar gewoond hebben. En die zeggen dat begint, zeg maar al heel vroeg licht te worden. Om een uur of vier zo. En om acht uur is het donker. En dan gaat de zon niet geleidelijk uh, zakken. Nee, dus, uh, binnen drie minuten is het donker. En hier zo duurt het nog een kwartiertje of zo. Voordat het donker is. Tien minuten, kwartier. Maar daar gaat het bom. Binnen drie minuten is het pikdonker. Maar dan... Daar kun je beter, want daar zou ja. Winter en zomer scheelt misschien 20 à 40 minuten ongeveer. Wat kan variëren, maar daar is het heel vroeg licht. Nou, als je de wintertijd houdt, het hele jaar door. wat krijg je dan als het dan 4 euro ligt? Half 4, 4 euro licht? en iedereen legt te slapen. Mensen worden veel te vroeg wakker, die denken: hè, snel al licht. Maar mensen zijn gewend om om hun bed uit te komen als het licht gaat worden... en die gaan slapen als het weer donker wordt. Dat is de natuur, dat doen dieren ook. Nou, door die klok die we hebben uitgevoerd worden we ontregeld. Nou ja, nou hoor ik... ik heb gelezen ook dat... Uh, elk jaar duizenden mensen overlijden... door middel dat die klok steeds voor of achteruit wordt gezet. Ja, ik had er nooit eerder van gehoord, maar ja... het is even wennen, maar op een gegeven moment weet je niet beter. Ja. Maar ik zou gewoon zeggen... laat die klok het hele jaar op de zomertijd. En dan is het misschien... zorgens al een uurtje langer donker. Maar je hebt wel tot half zes licht. Want ja. ik vind... Het, ja, want dan zit je tot tien over negen... zomers en dan wordt het al donker. Nou, ja. ik vind het wel lekker zo... tot tien over tien. En daarna ja. wordt het... Eh, dan is het nacht. Nou, die gaat toch... elf, eh, twaalf uur naar bed. Dus nou ja, het is toch lekker donker... Want ja, wat heb je dan in de zomer? Veel te vroeg licht wordt. Nou, lekker zeg om vier uur de zon op. En, eh, nou, ik vind dat allemaal maar niks hoor. Nee. Maar goed, dat is mijn mening. Er <laughs> zijn mensen je die je er anders de over denken. Nog, uh, heb je van de week nog dat gedoe meegekregen over uh, de Amsterdam Arena, het Ajax Stadion. En uh, dat die de naam Kruif zou moeten krijgen? Want waar ik het helemaal mee eens ben trouwens hoor. Nou, voor ik mij vind, mag het hoor. Ik, ik, vind, het geen... grof, ik vind het een grove schande dat die betonnen allang, die hadden al lang Johan Cruijff stadion of Arena moeten heten. Hij uh, mag voor mij uh, Johan Cruijff stadion heten hoor. Ik, ik heb daar geen moeite gisteren, mee. Ja, het is Johan, toch uh, een hele belangrijke persoon geweest in de sportwereld. Ja, ja en Johan Cruijff was gisteren precies een jaar dood. Ja, klopt. En dat was een mooie dag geweest voor de arena... om bekend te maken van... voortaan noemen wij de arena het Cruijff Stadion. Ja, ik zou er geen probleem mee hebben. Je is een standbeeld voor het stadion, hè? Ja. Ja, dat hebben ze bij Ada Wouk hebben ze ook een standbeeld van een beroemde speler. Bij iedere grote club in de wereld... daar staan standbeelden van een helden buiten het stadion. Dan ga je naar de arena, dan zoek je het standbeeld van Kruijf. Ah, ah. Ja, in Betondorp, daar staat er een. Achterlijk. Ja, ja. Echt achterlijk. Ja, ik vind, uh, vind zo'n standbeeld hoort voor zo'n stadion te staan. Ja, de, ik. is nooit voor het Olympisch Stadion. Maar in, bij Barcelona hebben ze het uh, stadion van het jeugdcomplex van FC Barcelona hebben ze het kruisstadion genoemd. Dus bij Barcelona hebben ze het wel gedaan. Oké, okay. ja, maar daar, daar waren ze ook heel trots op hem, hè? Had je gehoord van die uh, naakte demonstranten in uh, Auschwitz vandaag? Nee. Of, of, nee, sorry, was gisteren. De Poolse politie heeft vrijdag tenminste elf mensen gearresteerd... nadat zij naakt demonstreerden bij het Auschwitz Museum... op de plek waar het nazi-vernieteringskamp uh, was. Woordvoerder van het museum zei tegen de BBC... dat het een groep mensen was die naakt daar rondliepen... en een schaap aan het slachten waren. Ze kleden zich uit, ketenden zich daarna vast aan de poort en hadden een, een grote spandoeken met leuzen uh, over de poort gaan. Het incident is gevuld met een droom. Museumambtenaren kwamen onmiddellijk uh, tussen beiden en droegen de demonstranten op zich aan te kleden. Het museum was op dat moment gesloten voor het publiek. In de verklaring laat het museum weten. Dat het gebruik van het niet nergens voor uh, gebruikt mag worden. Geen manifestatie, geen bijeenkomst, geen protesten. Ik, ho ik hoop toch dat ze die uh, gasten opgepakt hebben. En dat ze die gewoon een paar maanden uh, in, in, in een of andere betonrok flikkeren. Ja, het is, uh, ik vind het wel ongeluk dat ze voor ja. zo'n. Uh, zo uh, ja, iedereen dat is kent. Iedereen kent de geschiedenis wel van Auschwitz, hè? Ah, ja, dat ben ik niet. En dan om zulke achterlijke acties te houden, die gasten moeten ze 30, 40 jaar gevangenisstraf geven. Echt waar, dat meen ik serieus. Ik ben misschien een hardliner, maar ik vind zulke dingen moet je niet tolereren. Klaar, toch? En we gaan een liedje draaien. En het wordt uh, Paddington Bear met uh, Iwan Rouge. Daar komt ie, hoor. te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl Ja. Ja. Ja, ja. Dat was uh, kort maar krachtig. Dat was een leuk nummertje. Ja, heel apart. Een mooie basgeluid erin. Dus uh, Paddington Bear met One 1 a 1 Rouge. Aaron Rouge. Oké, okay, wat dat betekent? Geen idee. Maar goed. Uh, ja, Jacco. Um, heb je nog een, iets... iets uh, ja. Ja, kom. Kom er maar mee. Ik uh, heb een, een leuk nieuwtje. Uh, ja. Sommige bedrijven doen het namelijk wel goed. En uh. dit nieuwtje gaat over Porsche. Over? Porsche heeft... Porsche oh, de automerk. Auto. Ja, ja. Porsche heeft uh, vorig jaar uh, behoorlijk goed gedraaid, een hoop uh, winst gemaakt. En het leuke is dat ze iedereen, maar dan ook iedereen, van de directeur tot aan de, de dame die de wc schoonmaakt, hebben ze 9000 euro bonus gegeven. Zo, dat is schuld. Dus die, die directeur die heeft gezegd: Van ik wil niet dat op dat, dat de raad van het bestuur zeg maar dat bedrag onder zich gaat verdelen. Ik wil dat dat bedrag over het hele bedrijf, van iedereen, van de directeur van de raad van het bestuur tot aan de dame die de wc krijgt, iedereen gewoon. We delen dat bedrag wat we hebben we gewoon door het nummer personeel wat we hebben. En zo doen we dat. Nou, dat vind ik nou hartstikke netjes. Ja. Ja. Want Porsche, die, uh, Porsche die maakt 17.000 euro winst per verkochte auto. Zo. Is, uh, maar ja, het is ook een duur merk, hè? Het is uh, heel duur. Uh, <laughs> ja. En dit, het leuke is dat met deze directeur, met deze grote baas, is dit niet de eerste keer. Uh, vorig jaar kreeg iedereen 8.900 euro. Zo dan. Ook van boven naar beneden. De directeur zei, we zijn één bedrijf. De directeur is net zo belangrijk als de dame die de wc schoonmaakt. Nou, dat vind ik... Uh, dat dat ik, no ik mooi. Dat, dat vind ik, ik echt schitterend. Dat noem ik nog eens sociaal zijn, hè, naar je ja. personeel. Ja. En zo hoort het ook, hè. Zo hoort het ook, hè. Nee, zeg, uh, jullie, uh, wat het is tijd dat we... De mensen waren ze eventjes in het zonnetje zaten. Geef het allemaal maar vijfduizend pietermannen. Dan komt het allemaal weer goed. <laughs> maar kun je nagaan wat, voor een, wat, wat dat voor een economieboost is? Stel je voor dat alle bedrijven dat zouden doen. Gewoon hun, ja. werknem, hun werknemers mee, echt mee laten delen in de winst. Dan kunnen die werknemers, die kunnen allemaal geld besteden. waardoor het weer beter gaat met de economie. Mm -hmm. Is toch simpel? Ja, dus. Als jij mensen goed een salaris betaalt waar ze van kan, kunnen leven... en als jouw bedrijf het heel goed doet en gigantisch veel winst maakt... dan, is, dan, dan, dan laat je die mensen daar toch in meedelen. Waarom zou je dat zelf allemaal graaien? Ik weet dat dat normaal is. Geworden. Ja, die, bij de banken is het wel normaal. Dan ja, da, kan de Bali-medewerker de kleren krijgen en dan vullen ze hun ja. eigen zakken. Ja, ja zo ja. gaat het. Dus. Uh, de Consumentenbond heeft een internetpagina aangemaakt... Speciaal voor uh, Google en privacy problemen. Mm. En het adres is www.consumentenbond.nl slash internet privacy slash Google en privacy. Maar dat misschien wel op de een of andere manier delen. Moeten we even kijken hoe dat gaat. Maar ik zet het in ieder geval in de, in de chat. Misschien kunnen we dat in het commentaar van het programma... Ergens kwijt of zo. Ja, ik ken het ook op de dingen kwijt. Op de Twitter ja. en op de... Hoe heet dat? Uh, maar dat die, is speciaal, blog, daar staan alle opties blogger. in. Want, uh, ja, nou ja. En dan nog iets over privacy. Heb ik ook nog bij elkaar gevonden. Uh, er zat een lek in DigiT vorig jaar. Dat komt nu pas naar buiten. Uh, er was een mogelijkheid. om uh, Normaal gesproken. Als je bij de meeste social media netwerken inlogt. Kun je drie keer in, inloggen. En daarna wil het niet meer. Moet je zo lang wachten. Of je moet eerst een smsje sturen. Of naar je telefoon. Of weet je wel. Dat is allemaal wel aardig beveiligd. Bijvoorbeeld Facebook is behoorlijk beveiligd. Je kunt niet zomaar een Facebook account hakken, hacken. Moet je echt moeite voor doen. Want na drie keer kun je niet meer inloggen. Stuurt hij een smsje naar je mobiele telefoon. En uh, ja nou ja. Dus dan moet je dat smsje. Die code moet je weer invoeren in Facebook. En dan pas kun je weer opnieuw proberen in te loggen. Hmm. Dus. He, dus dat is wel aardig. DigiW had dat dus niet. Daar kon je dus gewoon duizend keer, tienduizend keer proberen in te loggen. Okay. Nou ja, en, daar, en daar hebben hackers, hebben daar dus gewoon een speciale software voor, zeg maar. Die, die, die automatiseren dat. Die gaan gewoon naar wat anders doen. En dat, dat softwareprogrammaatje, wat die hackers, die gaan gewoon constant maar lopen rammen op die inlog. En uiteindelijk komen ze er wel een keer in, omdat die inlog of bezwijkt, of ze hebben de goede combinatie. een van de twee. Zeg nou. Maar. Ja, ja. maar apart wel weer dat dat dus vorig jaar was, 2016, en dat dat dus nu pas naar buiten komt. Ja, dat is wel raar, ja. En DigiD, dat is toch heel gevoelig, want alles hangt eraan. Je belasting. Hangt ja, tussen... precies. Aan. Want uh, <laughs> ja, ik ben er een beetje benauwd voor, voor die DigiD. Uh, ja, en je kan maar... niet zo. Ja, kan... maar ik vind het wel raar, want, want kijk. <coughs> Ik vind gewoon, ze moeten iedereen een code geven die alleen voor jezelf mag gebruiken. Want het mooie is, als jij bijvoorbeeld, je moet wel eens een, een, een kopie van je paspoort of je ID-kaart geven. Maar pas op, daar staat je ISBN-nummer op? Je, of je burgerservice-nummer bedoel ik. Maar die staat ook op je rijbewijs. Als jij een kopie maakt van jouw uh, paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Uh, voordat je hem kopieert, plak het af. Plak het af, die burgerservice nummer, want die, dat gaat ze niks aan. Als ze jouw burgerservice nummer hebben, kunnen ze ook fraude plegen. En het gaat erom dat ze een geldige reis- of indicatiedocument kunnen tonen. En daar hebben ze niks met jouw sociale of met je SOFI-nummer te maken. Punt. En daar hebben ze uit bij kassa, geloof ik, of bij radar voor gewaarschuwd. Dus wat doe je? Een zwarte tape, een klein stukje tape, over die burgerservice nummer plakken. Ofwel zoveel nummer, zo je wil. En dan pas een kopie van je paspoort, ID-kaart of rijbewijs maken. En ze kunnen uitzeggen ja documenten moeten helemaal zichtbaar zijn. Nee, zoveel nummer gaat niemand, geen ene moer aan. Om het maar even netjes uit te drukken. Maar ik, ik, vind, het een ik vind dit een slechte zaak. Want uh, ja. je, kan, hè, je is verplicht hier om een digid te nemen. Je kan wel zeggen, ik doe het niet. Maar dan kun je over een paar jaar... Nou, dan krijg je gewoon nul gegevens. kun je gewoon niks meer. Dus je hebt geen keus. Want al je belasting en je pensioen en alles wordt eraan gekoppeld. En dan vervolgens blijkt dat systeem dus zo lekker zijn een mandje. Ja. Hoor. ja het is... als, als jij je burgers verplicht om ergens aan mee te doen en, en je gaat daar, want zo maak je het hackers wel makkelijk. Ja, als je ja het, het, is fraude en het is vrouwelijk gevoelig. Het is gevoelig als de pest, joh. Dat is uh, niet normaal. Maar, maar dan hebben ze dus met één klik hebben ze dus gewoon alles van je. Ja, precies. En, en dan kunnen ze jouw identiteit overnemen op papier. Ja. Kunnen ze ongezien, kunnen ze. Uh, helemaal kapot maken, hè, via de belastingdienst en zo, zonder dat de belastingdienst er zelf doorhebt. die denkt dat jij dat bent. Dan zeggen ze, ja meneer, maar u heeft dit, u heeft dat, en ja, wat was ik helemaal niet meneer, ja, maar u ja, nummer het geld het dus staat er toch bij. Ja, naar die en die rekening, ja, maar ja. dat is mijn rekening helemaal niet. Ja, daar kunnen wij uh, niks aan doen. Ja, u heeft dat gegeven. Ja, dus ja, hun, hun gaan ervan uit dat jij dat bent. Ja, dan kun je ze dus natuurlijk niet kwalijk nemen, maar ja. Ge, Echt uh, toch? Uh, ja. <laughs> hey, Ik ga afsluiten. Ja. Straks komt Cote Bee op televisie. Oké. Ik dacht om half elf. Waarop dan? Ik uh, dacht op twee. Dat gaat uh, over de Boekenweek. Over, uh, over, uh, over erotiek of zo. En uh, Cote Bee hebben alle scènes uh, die een beetje over erotiek gaan. Hebben ze achter elkaar geplakt. En wordt op televisie uitgezonden. En dat heet iets van Gelneef tot Pup. Dus uh, ik dacht dat het van de VPRO was. Ik dacht op twee. En die begint straks om half, half elf. Dus uh, dan ga ik nog, zo nog even één liedje draaien. En uh, ik ga afscheid nemen, Jacco. Ga je ja. ook kijken naar Code straks? Ja, dan hou ik het weten. Ga ik wel even kijken. Ja, lachen, ja. man. <laughs> ik zou zeggen bedankt uh, voor de medewerking. Ik vond het heel gezellig. Uh, en mijn laatste We gaan nog één nummer draaien. Dat is de Kyoto Connection met Haikiko uh, The Faithful Dog. Oké, okay, mensen. Ik zou zeggen, tot de volgende podcast. Bye, bye. bye.